Vijf uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. Uit de Soedanese regio Darfur zijn dit jaar al meer mensen weggevlucht... dan in de twee jaar daarvoor bij elkaar. Uit cijfers van de Verenigde Naties blijkt dat sinds januari... 460.000 mensen hun huis hebben verlaten... en zijn gevlucht naar onder meer Tjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Oorzaken zijn vooral aanhoudende gevechten... tussen verschillende stammen in delen van Darfur. In het westen van Soedan laaien sinds ongeveer tien jaar telkens weer gevechten op.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 Premier Rutte brengt samen met minister Ploemen een bezoek aan China. Het gaat om een handelsmissie van twee dagen... samen met een delegatie van het bedrijfsleven. Ook bezoeken ze de verboden stad en het gebouw van de Chinese staatstelevisie... dat door Rem Koolhaas is ontworpen. Mensenrechten, traditioneel een belangrijk punt voor Nederlandse politici... halen dit keer de agenda niet. China is vooral geïnteresseerd in de samenwerking bij high-tech... agribusiness en financiële instellingen. Twee Somalische piraten zijn in de VS tot 19 keer levenslang veroordeeld... voor het gijzelen en doodschieten van vier Amerikanen op een jacht voor de kust van Oman. Eerder deze week kreeg een andere Somaliër dezelfde straf... De piraten overvielen het jacht in 2011 in de hoop de vier Amerikanen te kunnen meenemen naar Somalië, zodat ze miljoenen dollars losgeld voor hen konden eisen. Het plan mislukte, omdat tijdens een achtervolging door de Amerikaanse marine er een vuurgevecht uitbrak en de piraten de vier Amerikanen doodschoten. Het weer nog kans op mist en langs de westkust kans op een bui. Overdag geregeld zon en de middagtemperatuur wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Je kunt ook een Google-vorm invullen. Maar dan weet ik nog niet hoe ik het bij ons moet krijgen. Daar gaan we aan werken. Maar je kunt wel uh, twitteren via het Nachtzuster. Of mailen via nachtzusterapenstaatje omroepmax.nl. Of chatten op omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan linksboven even de chat aanklikken. Uh, Facebook.com. Sleesnachtzuster. Ook daar kun je informatie terugvinden over dit programma. Maar het makkelijkste blijft om gewoon de telefoon te pakken en te bellen naar 0800 1121 Bijvoorbeeld als je weet uh, of ergens de originele muziekjes worden bewaard van Nederlandse hits. De masters staan die ergens allemaal bij elkaar. Dat vraagt Martin zich af. En Willem is op zoek naar kochiers. En dan is hij... Hij weet dat de straatmuzikant uh, overleden is. Maar er schijnt een neef te zijn van deze kochiers... die nog origineel uh, materiaal in zijn bezit heeft. En die neef, die zoeken we. 0800 1121, als je weet waar die gebleven is. Ria die wil heel graag weten hoe van een zwart-wit film... een kleurenfilm wordt gemaakt. En hoe lang dat dan duurt... En Marijke wil weten waarom wij in Nederland met z'n allen... een katholiek feest zoals het Sinterklaasfeest hebben omarmd. En waarom we dat dus met z'n allen vieren ieder jaar. Rinsie Jan. Die vraagt zich af met dat 100 dagen ruilsysteem van een bepaalde webwinkel... hoe dat nou kan, want als je na 100 dagen je winterjas nog terug mag sturen... dan is het inmiddels geen winter meer. Dus wat gebeurt er dan met die jas of met die schoenen... die dan niet meer in de mode zijn? 0800-1121 als je dat weet. Pieter die kreeg een ongeluk en volgens zijn verzekering is hij schuldig. En hij vraagt zich af of het nog mogelijk is... om er een onafhankelijke partij naar te laten kijken... Elise heeft een weefgetouw, een spinnenwiel en een aquarium. Ze zit in Groningen en ze wil het heel graag verkopen... zodat de opbrengst naar de Filipijnen kan. Kun je haar daarbij helpen en de spullen bij haar ophalen? Dan kun je nu bellen naar 0800-1121. En mocht je willen doneren rechtstreeks aan Martin... die op de Filipijnen zit en op die manier ja, heel direct kunt zorgen... voor materiaal dat direct nodig is... Gis voor mensen die op de Filipijnen zitten. Dan kun je een mailtje sturen naar nachtzuster. Omro, op en dan sturen wij je de bankgegevens van Martin toe. Beeld to Last is dit, van Merle. Build to last 0800-1121. Dik, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zie je, ben na vijf, hè, dan gaan we alweer. Goedemorgen. Ja, ja nou ja, als is maar een goede dag wordt, toch? Ja. Dat is belangrijk. Ja. Uh, Timo was net aan de telefoon en mm -hmm. ik denk dat hij misschien wel een antwoord heeft op mijn brandende vraag. Ja. Uh, ik heb... Uh, ik ben werkzaam geweest als persfotograaf. Ik heb je dat geloof ik wel eens gemaild. Mm -hmm. um, en ik ben nog wel eens bezig. Nu heb ik een vraag over auteursrecht. Ja. Wat is het geval? Ik heb een foto gemaakt van André Hazes en Willy Alberti. Twee zangers die er allebei niet meer zijn. Mm -hmm. In 1980. Ja. Die foto is niet in de krant geweest. Nee. Wel een andere foto die ik ook maakte van Hazes. Maar die foto die ik dus maakte van André Hazes en Willy Alberti... ...is heel uniek, want nogmaals, beide mensen zijn er niet meer... ...en beide mensen hebben natuurlijk een grote naam in uh, de artiestenwereld. Nu is die foto, want ik zal het maar kort willen houden... ...nu is die foto gebruikt. Die foto is gebruikt, die hebben ze gefotoshopt... ...in plaats van dat André Hazes op die foto staat met William Betty... ...staat nu een nieuwe zanger, hele aardige man, leuke zanger ook... ...maar daar gaat het mij niet om, het gaat even om wat de auteur zegt... Daar staat Mick Harren naast. Mick Harren is een zanger die is een beetje aankomend... Ja, ook zo'n volkszanger, getreken. ja. Ja, precies. Nou, nou vraag ik me af, kan dat zomaar? Ik heb daar het auteursrecht op, niet het portretrecht. Want mm. daar verweerden ze zich nu mee van... Ja, met portretrecht, hier, maar goed, heel verhaal. Nou wil ik gewoon weten, heb ik nou een pot om op te staan? Ik denk van wel, ik heb het er vandaag nog met mijn hoofdredacteur over gehad... van de Oud-Amsterdam, waar ik voor werk. Maar goed, um, heb ik een poot om op te staan als ik zeg... Maar jore, ik claim in ieder geval een vergoeding, een redelijke vergoeding... voor het gebruik van mijn foto. Want ja. die foto is niet alleen voor promotie gebruikt... maar die foto is ook gebruikt op de hoes van een cd. Ja. Kan dat zomaar. Maar hoe ze, even nog voor mij duidelijkheid, hoe komen ze aan die foto? Nou, dat zal ik je vertellen. Die foto heb ik gemaakt. Die foto heb ik toen hij nog leefde, uiteraard... Bij Willy uh, Alberti op het Oost-Durpplein. Hij had daar een platenzaak destijds, destijds. En die heb ik dus gebracht. En nou, op elke foto uit die tijd. want ik heb het de hele week hiernaar zitten zoeken. Nou, mm -hmm. op praktisch elke foto staat mijn stempel. met mijn kopie yeah. Ja. Nou, die foto is dus gevonden. door de erven, in dit geval door zijn zoon. En die is dus op die manier eruit gehaald. Het is een hele leuke foto, staat er allemaal prachtig op. Gaat het mij niet om, ik gun die man alle, alle succes in de wereld ook met zijn plaat en met zijn CD nu. He, want hij brengt een ode aan Willi Alberti. Maar dan denk ik, ja maar wacht even. Ik heb die foto gemaakt. Ik was uitgenodigd voor afgelopen zondag. Met Kitty, met mijn vrouw samen in Amsterdam in het Rozen Theater. Rozen Theater waar William Alberti ooit begonnen is trouwens met zijn zangcarrière, heel toepasselijk. En daar was dus een documentaire over Willy Betty, heel leuk. Daar heb ik naar gekeken, met veel belangstelling. Ik kende hem allemaal goed. En aansluitend was er dus een klein concert... van 40 minuten door Mick Harre, waar hij de liedjes van Williabetti zong. Althans, een greep eruit. En Je moet iets sneller verscheen... to the point, Dick. Ja, ik wil even to the point. Op dat, op dat podium verscheen een hele grote foto... met dus Williabetti en, en Mick Harre. Toen zei ik tegen mijn vrouw... pak mijn foto eens even, want dan gaat die foto van... André Hazes en William Alberti bij me... om hem eigenlijk aan Tony Alberti te geven. Oh. Ik zeg, dat is mijn foto. Nou, kort en goed. Die foto is gebruikt zonder toestemming. Helemaal niet eens even gebeld ook. Mm -hmm. En daar gaat mijn vrevel nu over. Ben ik als fotograaf... of ik nou nog wel werkzaam ben of niet... gaat het nu even niet om. Maar dat geldt ook voor mijn collega's kan je nou zomaar zonder meer een foto gebruiken, photoshoppen... en die vervolgens commercieel gaan gebruiken. Waar is mijn auteursrecht? Waar is überhaupt het recht van een persfotograaf? Ik ga op zoek naar een antwoord, Dick. Ja? Ja, het is helemaal duidelijk, dankjewel. Hartstikke fijn. Oké. Het is een de weekend. Heb jij mijn mailtje ontvangen tussen de haakjes? Ja, Dick. Oké. Okay. Maar kunnen we alsjeblieft voortaan dit, dit soort administratieve dingen... buiten de uitzending doen, alsjeblieft? Ja. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Okay. Goeiedag nog, Dick. Dag. Mick Harden. Met een liedje van Willy Albert. Jij bent zo wijs. Dat zegt een kind. Jij bent zo grijs. Dat zegt een kind. Jij bent al oud, dat zegt een kind. Dan denk je ja, een rimpel meer. Jij wordt al echt een oude heer. Maar voor je denkt, hoe moet dat nou? Zij je hand en lacht naar jou. De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft. De glimlach van een kind dat nog een leven voor zich heeft. Want leven is de moeite. Wel wat verdriet, maar met liefde, geluk en plezier in verzien. Het glimlach van een kind dat met een klein speelt of een koor. Zo'n glimlach maakt je blij, daar kan geen feest meer tegen Wat geeft er nog je ouder wordt? De glimlach! van een kind in de uitvoering van Mick Harren. En uh, Dick die vraagt zich af... want die maakte dus ooit een foto van Willy Alberti... met André Hazes. En die foto schijnt dan bewerkt te zijn... zodat niet André Hazes, maar Mick Harren... op diezelfde foto staat. Als dat het geval is... is er dan sprake van schending van auteursrecht. Dat vraagt Dick zich af. 0800 1121, als je daar meer van weet. Meneer goede goeienacht. Goeie met de afstand het woord. hallo, zeg het eens. Hoi. Ja, ik wil je graag wat vragen, of tenminste, ik wou een vraag uh, voorleggen via je programma... ...naar aanleiding van uh, iets wat ik heb meegemaakt uh, gistermiddag. Um, het heeft te maken met, uh, kan de politie uh, bijvoorbeeld zomaar je huis binnenvallen... ...en uh, helemaal over de kop halen op basis van een anonieme tip? Want ik heb namelijk gisteren het bizarre geval meegemaakt... ...dat ze yeah. naar aanleiding van een anonieme tip uh, mijn hele huis hebben overopgehaald. Waar ik bij was, uiteraard. We hebben niks kunnen vinden. Ze zijn daarna weer weggegaan. Ik heb uh, later op de politiebureau een verhaal gehaald bij de leidinggevende agent. En die heeft me letterlijk verteld van, we hebben puur een anonieme tip En Jon pech is dat, dat jouw broer dan wel ooit eens in aanraking is gekomen met justitie. Terwijl ik zelf uh, een blanco strafblad heb. Uh, mm -hmm. Kan dat? Ja, nou ja blijkbaar dus dat kan het toch? Ja, ja, ja, ja, goed, het kan wel, maar uh, mag het ook, dat is de vraag. Ja, precies. Ja, als ik daarmee bedoelde, dus, want eh, uh, want oh, ja goed, de kinderen die waren geschrokken en die hebben daarna Ach, wel een cadeautje gekregen ja. uh, bewezen van excuus van de politie, maar ja, uh, die laat me niet met een kleutje in het riet sturen natuurlijk. Dus mm. uh, dus vandaar. Dus uh, eigenlijk is het gewoon puur mijn vraag. Ik heb zelf een blanco strafblad en uh, nooit in aanraking geweest met de politie. En ja, goed dat ze dan op basis van anonieme tip en doordat ze tussen haakjes zeggen van je hebt de pech dat je broer wel ooit is in aanraking is geweest met de CC. Uh, ja, mogen ze dan zomaar dan iemand zijn huis binnenvallen... en overophalen met alle gevolgen van dien. Ja, maar ja, de, de, kijk, het zou zou het niet, de, zit ik, ik zit maar even mee te filosoferen, maar zou het niet ja. veel erger zijn dat als de politie als die een, een tip krijgen die in eerste instantie geloofwaardig klinkt uh, ja. en ze mogen daar niks mee doen? Ja, dat heb ik ook namelijk beredeneerd. maar ja, goed nogmaals, ze hebben van iedereen zeg maar een file. Ja. En ze kunnen zeg maar je gegevens opvragen. En nou ja goed, ze hadden mij ook gewoon kunnen bellen... omdat ze zien van nou die jongen die is nooit in aanraking geweest met ons. Die heeft nooit problemen gehad met die sissie. Nou ze hadden me gerust mogen bellen hoor. Maar was ik mm -hmm. ook langsgekomen of had ik ze zelfs uitgenodigd. Maar gewoon de, het gaat mij eigenlijk meer om de uh, radicale manier van aanpakken. Ze met vier man heel intimiderend te bonzen op de deur. Uh, ze lopen binnen alsof ze me gaan arresteren Ik moest rustig gaan zitten in een hoekje. Ze ja. hebben dan het hele huis doorzocht. En uh, toen ze zagen dat er dus in principe dus, uh, ja, loos alarm was... Toen begonnen ze eigenlijk op een hele vriendelijke toon met mij om te gaan. Meer excuserend. Ja, goed, het ja, op, want ze, ook ja en soms uit. vergissen ze zich natuurlijk ook. Ja, ja. Geloof, ik, geloof ik. Maar ja, goed, ik zit wel met die kinderen die dan niet ja, ja, ja. en zo. Ja. Dat is heel vervelend. Uh, goed, uh, kijk, zolang ze hun werk goed doen, ik heb ook niks tegen die agenten zelf, die voeren natuurlijk een taak uit, maar ja, eigenlijk wil ik mijn pijlen meer richten op, op degene die die bevel uh, tot huiszoeking zeg maar, afvaardigen. Nou, ja goed, misschien is dat uh, officier van je deze, dat weet ik zelf ook niet. En dat is eigenlijk meer uh, waar ik hoop eigenlijk iets meer te kunnen achterhalen. Dus van is het zo makkelijk hier in Nederland dat je zeg maar gewoon zegt van Hup, Pietje, oh, Pietje, even een broer ja. die uh, wat uh, zeg maar uh, uh, minder goed bekend is bij ons. Dus we gaan bij hem. We mogen bij hem zomaar zijn huis doorzoeken. Het lijkt me toch meer iets wat uh, meer in een bananenrepubliek zal voorkomen dan hier? Ah, ja. ja, ik weet het niet. Nee, maar ik, ja. ik, ik begrijp jou ook wel. Maar um, ja. uh, ik zit wel even te denken, wil je nou eigenlijk weten, mag dit? Of wil je weten, ja. wat kan ik nu doen? Nou ja, goed, het uh, enige wat ik wil is, mag het En als ik erachter kom dat het niet mag, ja, dan wil ik natuurlijk dat zoiets niet meer in de toekomst voorkomt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Uh, ze hebben niks kapot gemaakt of wat dan ook. Ze hebben hun werk gedaan, ze hebben gewoon gezocht. Ja, ja. Uh, goed, en nou, de hand zijn ze heel aardig. geweest. Dus ze hebben de kinderen nog een cadeautje gegeven omdat ze zagen dat ze ja, toch... Ja, precies, ze hebben geprobeerd het, te het gaan goed gaan. te maken, maar mag het zo ja. maar. Ja, nou, het is duidelijk. Precies. Ik ga op zoek precies. naar een antwoord voor wat. Laten we tempo precies. maken, want ik heb nog... Uh... Ja. Ik heb nog 40 je minuten. minuten. Ja. Ja. Dankjewel bedankt. voor je vraag. Ja. Hey, bedankt voor je Peter-Hausprotest. Doei. 0800-1121 als je een antwoord hebt op die vraag. En dan nog even snel een cryptogram tussendoor. Vogel die moet hoesten en proesten. Vogel die moet hoesten en proesten. 13 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En je kunt hem weer doorgeven via 0800-1121. Hans. Goedemorgen, ik spreek met Hans, ja. Dag Hans. Ik wil, ik wil reageren op Lisha, die is vrachtwagenchauffeur. Ja. En uh, ik voer hetzelfde beroep uit, dus ik kan me heel goed voorstellen... dat hij zich af en toe ergert aan dingen. Ja. Maar ik heb dus een keer een wijs mens horen vertellen. En ik, ik wist het wel, alleen je realiseert je dat niet iedere, iedere dag of altijd. Maar wij hebben zo ontzettend veel rijervaring. En, en wij begrijpen het verkeer... want het is eigenlijk gewoon een taal, een Europese taal... die, die wegen verkeershebben. Wij begrijpen, wij begrijpen af en toe niet hoe mensen stomme dingen kunnen doen. Maar eigenlijk moeten wij ons realiseren dat wij zo ontzettend veel ervaring hebben. Dat kan een ander gewoon niet hebben. Dus dan mag je ook eigenlijk niet van een ander verwachten. Oh, dat is af en toe het punt waar ik, Ja, daar, daar moet je af en toe bij stilstaan. Dat yeah. andere mensen die kunnen nou, nooit zoveel rijervaring hebben. Dus die doen af en toe dingen die wij niet kunnen begrijpen. Ja. Dus yeah. dus daarom moeten wij anticiperen. En daarom moeten wij daar iedere keer maar... Uh, Alleen ja, daar speelden natuurlijk wel andere dingen mee. En dat is die, die mensen kunnen dan misschien niet altijd zoveel ervaring hebben. Maar er zijn wel een soort gevaarlijke dingen die ze doen natuurlijk. Of ja. Ja. voor remmen, een vrachtwagen en zo. Dat zijn natuurlijk leefdige gevaarlijke dingen. Dat mag je eigenlijk van iedereen wel verwachten dat het er iets van, iets van snapt. Maar er zijn heel veel mensen die het echt niet begrijpen met dit. Nee, maar ja. het is wel... Ik merk het ook hoor, dat je soms zo onredelijk boos kunt worden in het verkeer. Of ja, soms ook zelfs redelijk ja. boos. Maar, ja. euh, maar dat dat inderdaad, precies wat jij zegt, niet altijd ook helpt. Nee, natuurlijk niet. Het helpt ja. niet. Ja, ja. Hey. Nee, want die, je, je kunt die mensen nooit zoveel rijervaring bezorgen. Oh, wat gebeurt er? Gebeurt er iets? Ja, ik hoorde opeens uh, alsof er iemand van links je vrachtwagen binnenkwam rijden. Oh, nou, het is gisteren zo zo'n Je bent nog heel, hè? Ja, het gaat allemaal o, prima nog, ja. Nou, ik vind het prachtig, Hans. Ben je, ben je geladen? Ja, ik ben geladen, ja. Zullen we even raad wat hij rijdt spelen? Ja, dat zeg ik wel ja en nee. Ja, dat is eigenlijk het hele principe. Dus uh, dan, dan, <laughs> dan komen we er samen wel, hoop ik in ieder geval altijd maar weer. Dat, dat denk ik. Ik denk Ach, dat even, dat wel moet kunnen, ja. Moet even focussen, hoor. Even, moet ik even goed uh, aanvoelen hoe je, hoe je stemming is, zeg maar. Want dat verklaart meestal oh, wat je in de laatste... Je... Oh, dat mij? Ja, ja, ja, nee, maar echt. Een, een chauffeur met varkens verschilt in grote mate van een, uh, van een chauffeur in ja, IJzerwaren. Ja. Ja, okay. um, Wat jij bij je hebt... is dat ja. vloeibaar? Nee. Uh, ja, is eigenlijk het... wel, maar... nee. <laughs> het heeft de eigenschappen van een vaste stof. Is het kwik? Nee. Het is eigenlijk vloeibaar, maar heeft de eigenschappen van een vaste stof. Ja, dat moet je vergeten. Ja, ik weet dat niet kunnen zeggen. Nee, ik denk dat ik dat inderdaad beter kan vergeten. Uh, maar ja. is het ijs... Nee. Oké. Okay. Is het... Uh, kun je het eten? Nee. Uh, is het van steen? Nee. Is het van ijzer? Nee. Is het van hout? Nee. Is het van kunststof? Nee. Is het van glas? Ja. Oh. Uh, zijn het glazen? Nee. Zijn het ramen? Nee. Nee. Zit er iets in? Nee. Gaat er iets in? Ja. <laughs> Vind je het spannend? Nee, het is niet uh, spannend. Het is een verpakkingsmiddelglas, hè? Ja, zijn het lege flessen? Ja. Kijk, goed. ik ben ja. echt goed in dit spelletje. Ja, nee, maar ik... glas is een vloeistof... met de eigenschappen van een vaste stof. Nou, ik, het, het, het is dat er een chemisch technoloog in je schuilt... want ik had het niet geweten... Nee, nee, nee. <laughs> Respect anders. Als je een hele oude huisje kijkt naar ramen, ja. van, ramen van 60, 70 of optimaal. Ja, 100 jaar dat uit. hebben wij, dan zitten van die bobbels erin. Ja, en die zijn aan de onderkant ook veel dikker dan bovenin. In principe ja. zakt dat glas naar beneden heel langzaam. langzaam. Echt dat, waar? Het duurt ontzettend lang. Oh, ja. ik hoop dat het nog even duurt. Nou, ja. Daarom zit dat glas los in de sponningen boven. Dan heb je boven gewoon een halve centimeter heb je over. Terwijl die vroeger, oh. toen die gezet is, die halve centimeter langer was, zeg maar. Dat zakt langzaam naar beneden. Wat is dit toch een leerzaam programma, hè? Ja, ja, ja. ja het is ongelooflijk. Nou, dankjewel Hans voor alles. Graag ja, gedaan, hoor. Oké, okay, goede reis en dan hou je veilig. Dankjewel. Oké, okay, hoi. Okay, Stefan. Goedemorgen. Goedemorgen. Vraagje, mag ik dat stellen? Wat zeg je? Ik had een worm en die had een verdikking. Nou, blijken er veel meer wormen te zijn. Die hebben in de vorm van een mof, hebben ze rondom haar lijf. Of ja. om het lijf, de ja. verdikking. Waar verdient dat? Hoe komen ze eraan? Dat is eigenlijk de vraag. Maar je bedoelt een, een regenworm. Ja. En die, die verdikkingen zijn ook van een andere kleur. Die oh. zijn lichter vaak. Het kan geen ophoping zijn van, van voedsel. Want ze hebben het permanent. Het is in, in de vorm van een mof. Als je kunststof... Buizen aan elkaar zetten, dat doen ze ook vaak. Dan steken ze, ze aan beide zijden in een verdikte mof en dan worden ze elektrisch aan elkaar gelast. Nou, heeft dat niks met wormen te maken, maar in die zin ja. moeten we denken. Ja. En, en is die worm aankomen kruipen? Nee, dat zijn gewoon wormen die in de, in het, in de teeltlaag zitten van, de, van onze bodem, in de vruchtbare teeltlaag. Maar hoe komt die worm dan uit de vruchtbare teeltlaag bij jou? Nou, dat is niet alleen bij mij. Dat, dat is overal. Een regenworm die komt oh. wel eens omhoog. Of je... als ze uitgegast worden door middel van, uh, van, van bemesting. Dan ja. zie je dat ook veel. Hè? Dan zit ammoniak in die meststoffen. varkensmest, ja. rundermest. Ja. En dan zie je daar duizenden kokmeel ja. achter aan zo'n zo giermachine. Uh, ja. Ja. En die vreten al die wormen op. Dus ze worden er ook uitgegast door de aanwezige ammoniak. Je, je, je het beschikt wel worm... over een grote basiskennis over regenwormen. Maar, maar heeft u nog nooit een worm gezien dan? Ik heb wel eens een worm gezien, maar ik moet zeggen... afgelopen twee weken nog niet. Nou ja, u zal er niet op letten, maar het heeft nee. mijn interesse. Ja, dat begrijp ik. En hoe ik is dat ontstaan, ook... die interesse in de regenworm? Zegt u... Waar komt die interesse in de regenworm vandaan? Nou, Omdat het een zeer belangrijk beest is in onze teeltaarde... In de, in de vruchtbaarheid van de grond. Want als een voetbalveld waar normaal een grasmat... dus geen kunstgrasmat, maar een grasmat op ligt, ja. en die wordt onderzocht op kwaliteit... dan steekt men uit een vierkante meter... steekt men de, de, de, de veld eraf de bovenkant... en dan bekijkt men hoeveel wormen er in die vierkante meter zitten... Ja. En naar aanleiding daarvan bepaalt men de kwaliteit van de grond. Ja. Het is een onderschat beest, maar het, is, het draagt zeer bij tot ons welzijn. Maar ja, wie staat daar nog bij stil tegenwoordig? Nou, nou jij. Dat ben ik toevallig. Ja, en wij nu met z'n allen. Ja, het is toch, wel, het is toch ja, mooi. Vind ik. Ja. Vind ik. We even oh, ja, ja laten we wel er. duidelijk zijn waar het om draait. Namelijk dat een regenworm ergens... Nou, niet allemaal. Nee, niet de, allemaal. De, sommige hebben een verdikking. Ja, in de vorm van een mof. Dus die gaat rondom. En die is ook lichter van kleur doorgaans. Ja. Waarom heeft de ene worm dat wel en de andere niet? En het zijn vaak de dikkere wormen. Ja. En de, de dikker en dan ook nog eens een keer een verdikking. Pot, verdikkie. Ja. ja. Nou Ja. Ja. Je hebt dikke mensen, je hebt dunne mensen. En je ja. hebt ook dikke wormen en dunne wormen. Ik denk dat een dikkere ja. worm ook wat ouder is. Maar dat weet ik niet. Ja. Um, nou ja, 0801121. Voor mensen die uh, weten waar de verdikking van de wat dikkere, oudere regenworm vandaan komt. Ja, ik weet ook niet of die ouder is. Het lijkt ja, Dat maar... zeg je net, dat je dat dacht. Ja, dat, ik denk dat, maar ik weet dat niet zeker. Oh, oké. Okay als iemand weet waar de verdikking van de dikkere... waarschijnlijk iets oudere regenworm vandaan komt. Ja, is het niet gewoon een beschadigde regenworm... die zeg maar weer dichtgegroeid is? Nou, ja, je zou kunnen zeggen dat het net als die kunstof buizen... dat er twee stukken aan elkaar gezet ja. zijn door middel van een mof. Zo ja. ziet het eruit, inderdaad. Ja. Maar, dat maar, iemand er een stukje worm overheen geschoven heeft... Ja, ik weet het niet. Nee, nee, dan schuiven ze er niet overheen. Daar nee, zit, er, zit vast. Daar zit er een mof tussen. Ja, nou ja voor mensen die weten wat een mof is. Ja, zo'n ding waar je handen in warmt. Precies. Ja, ja maar dan er, om een worm Van? <laughs> als het erin geschoven wordt. Goed, Stefan. Nou, ik, ik doe mijn best. 0800 1121. Ik weet het niet, hoor, want ik heb nog maar een half uurtje. Misschien ja. dat net alle wormen deskundigen aan het vissen zijn. Maar wie weet dat er even eentje belt. 0800 1121. Oké. Okay. Goeiedag Bedankt. nog hè? Nou, toch Jij ook? Bedankt. Dag. Henriette? Goedemorgen. Goedemorgen. Dag, Henriette Roosema. Dag, het Roosema. Van de cryptogram. Weet je het zeker? Ja. Oh jee. Nou, hoe weet je het zeker dan? Omdat ik het heel zeker weet. Oh, Oké, okay. nou, vogel die moet hoesten en proesten. Dertien letters. Dat is. snip verkouden. Nee, dat is fout. <laughs> <gif> dat zie gewoon zo zeker van je zaak dat je gewoon begint te lachen. Ja, nou ja, goed. Ik en denk, en... Zal ik zal ook een keer vrolijk meedoen. Ja, nee, maar dat waardeer ik ook heel erg. Maar ik wil wel, er moet altijd een, een actuele aanleiding zijn. Is er een actuele ja. aanleiding rondom het woord snip verkouden? Een snip een vogel. <laughs> ja, oh ja. Ja, en verkouden is bijna iedereen nu dus. Dat is ook zo. Je hebt ook gewoon helemaal gelijk, Henriette. Ik, uh, ik ga aan de prijzenkast schudden <laughs> en ik stuur je wat op, hè? Ja, is goed. Gefeliciteerd. En bedankt voor het geven van de goede oplossing. Inderdaad, snip verkouden was inderdaad uh, wat we zochten. Goeienacht nog. Oké, okay, dank je. Dag. Dag. Alfred. <laughs> Hey, volgens mij begonnen we deze uitzending ook met Alfred die kwijt was. En dan, dan ronden we zo ook nog af met Alfred die kwijt is. Ja. Nee, kijk, daar is iemand. Ja, Alfred oh. die is in Maastricht. Hé, hey, Alfred. Uh, ik heb een antwoord op de vraag betreffende het Sint-Nicolaasfeest. Ja, vertel. Het antwoord is vrij simpel. Het is een heel leuk feest voor volwassenen en voor kinderen. Ja. Uh, volwassenen vanwege de surprise avond. Ja. Dat is dan uh, 5 december. Oh. En het eigenlijke Sinterklaasfeest. De cadeautjes voor de kinderen op 6 december. Ja, maar, en, ja, maar ja. we weten wel wat het Sinterklaasfeest inhoudt, Alfred. Ja. Tenminste, de meeste mensen wel. Ja. Maar ik geef antwoord op de vraag hoe kan een katholiek feest... Een Uitgroeien tot zo'n volksfeest. Zijn. Nee, daar heb je gewoon gelijk in. Ja, dat het zelf wel leuke ja. elementen heeft. Dat het, uh, ja. Precies. En Dus te vergelijken met carnavalviering en zelfs kerstviering en paasviering... Uh, uh, er zijn er hoop niet katholieken die aan carnaval doen... En een hoop niet-christenen die aan kerstviering doen. En aan uh, paasviering. Ja. Nou, daar Want heb dat je een, het een punt. Is, ja, het is ook gewoon... Het, ja. het slaat aan bij het volk. Nou. En daardoor is het een volksfeest geworden. ja. Nou ja, ik dacht eerst dacht ik van je gaat me nu gewoon vertellen wat het Sinterklaasfeest inhoudt. Dat deed je natuurlijk ook een beetje. Maar als je het zo zegt, als je het zo stelt, dan uh, verklaart het inderdaad een hoop. Ja, en ik denk dat uh, wat betreft het, uh, het uh, Sinterklaasfeest als volksfeest, dat in de tijd, maar dat is een vermoeden voor mij hoor, maar vlak ja. na de Tweede Wereldoorlog, dat koningin Juliana met haar kinderen naar de uh, Sinterklaas-optocht in Amsterdam uh, uh, ging. En ik denk dat dat um, uh, uh, veel protestanten ook op, uh, over de streep gehaald heeft. Ja, en dat uiteindelijk mensen het gewoon als een feestje zijn gaan vieren. Dankjewel. Ja. ja. Bedankt voor het bellen, oh. Alfred. Oké, okay. dag Alfred. Fijne dag, hè. Ja, en gelijk Maak er een feestje van. Net als. Uh... Ja. <laughs> ja, Doe. oké. Okay. Ja, doeg. Cool in the game. Doe. Celebration. Doeg, Alfred.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 Celebration. We lopen een beetje op de dus Sinterklaasfeiten vooruit. Ja, dat mag ook best. 0800-1121. Eens even kijken, nog een paar vragen onbeantwoord. De originele geluidsdragers van Nederlandse hits... worden die ergens verzameld? 0800 1121. De neef van Sigurd Kogius, daar zoekt Willem naar... want die schijnt geluidsmateriaal van deze straatmuzikant nog te bezitten. 0800-1121. Ria die wil heel graag weten hoe een zwart-wit film wordt ingekleurd... en hoe lang dat duurt... 0800-1121. Rinsian vraagt zich af hoe het toch mogelijk is dat een webwinkel het mogelijk maakt... om 100 dagen uh, lang iets in huis te hebben... en het dan nog terug te sturen en je geld terug te krijgen. Want dan zijn die dingen inmiddels uit de mode. Of een winterjas, die is opeens uit de winter. Dat soort dingen. 0800-1121. Pieter vraagt zich af of er een onafhankelijke partij uh, beschikbaar is... die zich een keer kan buigen over de aanrijding die hij heeft gehad. Lies die heeft spullen staan waaronder een weefgetouw in Groningen... en wil dat graag doneren voor um, uh, de mensen op de Filipijnen. Dus hoe doet ze dat, wil ze graag weten. Uh, Dick... Die uh, vraagt zich af hoe het zit met een foto die hij maakte van André Hazes en Willy Alberti. Een andere artiest is op de plek van André Hazes gefotoshopt. En de foto van Dick schijnt gepubliceerd te zijn. En hij vraagt zich af, mag dat zo? Maar heb ik daar geen uh, auteursrechten over dan, over die foto? En uh, Fouad, die had opeens de politie... In huis en die haalde de boel overhoop na een anonieme tip. En hij vraagt zich af of de politie dat zomaar mag doen. 0800 1121. Als je een antwoord kunt geven op een van de openstaande vragen, dan zouden we dat erg waarderen. Rob, goeiedag. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik, ik, ik maak toch wel lawaai in die auto, maar ik ben erin dat ik een lekker tube heb. Een lekker wat? Een lekker tube, lekker band. Echt waar? Ja, ik, je... rijd, ik denk, wat maak ik toch een herrie in die auto? Het ligt er wat te rammelen. Maar rij je nu en nog steeds dan... met een lekker band? Moet je even stoppen, hè? Anders rij ja, je in en... gaan. Oké. Okay. Dat had ik ook gedaan. Dan zou ik niet weten dat ik een lekker band had. Oh ja. Zit er een pepernootje maar, in? Hè? Of er een pepernootje in je band zit? Nee, ik moet nou even. Hij gaat nou een beetje dwelen, een beetje achter. Oh, maar goed, dat is uh, niet de vraag. Maar oh. ik, zoek een plekje eigenlijk. ik zoek een plekje waar ik kan staan... want de weg is oh. een beetje recht is, van dat krik... want als hij schuim staat, dan heb ik zo. Maar doe wel voorzichtig. Maar... Dan vertel ik ondertussen nog even dat ik bijna vergeten om nog de vraag te vertellen van die uh, uh, regenworm... met een verdikking halverwege meestal. Uh, wat dat zou kunnen zijn. 1121, als iemand dat. Ja, goed. Sorry. Ja. Maar uh, die uh, meneer die net belde, waar de politie zo binnengevallen is, mm. moet die gewoon een aanklacht indienen. Uh, ik moet wel bij zeggen dat het, een, uh, als het over de politie gaat, een heel langdurige kwestie is. Yeah. Omdat het bij mij in januari, 9 januari, zijn ze binnenkomen vallen. En ik ben nog steeds aan het procederen daartegen. En, uh, want ze laten dat rustig op een lopen, hoor. De, maar ik wil wel een beetje contact maken met hem... om dat te uit te leggen, of hoe dan ook, als je dat wil. Ja? Ja. Dus bij mij hebben ze het ook gedaan. Hebben ze de boel ook vernield. De deuren ja. ingeramd. Oh. En de slaapkamerdeuren, Er zitten een slot op, hebben ze ingeramd. En de voordeur hebben ze ingeramd. Dus ik zit met een schade van 3000 euro nog steeds. En uh, nou ja, ik denk als je daarmee begint... maar hij kan gewoon... De, op elk bureau heeft er een, uh, zit er iemand voor de schade... Ja. Die dat, uh, waar je een aanklacht in kan dienen. En mm -hmm. tenminste hierin... Ja, het respondte... maar het is, wel zo, het is wel zo. Hij op zich, uh, want ze hebben zich verontschuldigd en ze hebben ook uh, nog een cadeautje voor de kinderen... zijn ze komen brengen, maar hij vraagt zich meer af... mag de politie zomaar, naar aanleiding van een anonieme tip... Uh, je huis binnenvallen? Ik leg dan de, wat voor tip het was. Als ja. het over, bij mij was het over gijzeling en bedreiging met vuurwapen. Jeetje. Was het bij mij. Ja, en uh, ik zat een koffie te drinken en ik kwam over twee rijden s'nachts al het weg. Even, mm -hmm. En uh, kwamen de jongens even binnen, vallen even binnen en uh, de boel uh, ja, mij meenemen, dus ik wist van niks eigenlijk. Maar ik had een kamerhuurster, die, had, die, had, die wou niet betalen en zo. En die had een aanklacht ingediend. Dus ik verwonderde mij dat dat kan door één persoon. Dus heb ik navraag gedaan. En ik ben er nog steeds een procederende procederen tegen. Oh, ja. Yeah. En zodoende hoor ik dat verhaal. Ik denk, hé, hey, dat komt wel aardig overeen met mijn verhaal. Alleen ik weet niet wat, of ze bij hem de dingen vernield hebben. Of ze de deuren in elkaar geramd hebben of zo. Of, uh... Dat weet ik dus niet. Maar in ieder geval, kan ja, je het ook niet Emotionele schade is dat van schrik. En ja, nou ik vind maar vlot dat ze met cadeautjes komen, maar hebben ze nog, geen, nog niets, niets helemaal niets, heb ik gehoord. Dus ik ben nog steeds bezig ja. om dat voor elkaar te krijgen. Dus uh, ik denk, nou ja, misschien kunnen we even gegevens uitwisselen. Ik weet het niet of hij dat wil, maar. Ik kan het wel een hele verhaal vertellen, maar daar heb ik niet zoveel zin in. Dat <laughs> kan ik me uh, voorstellen, ja, ja, ja. Nee, maar het is de, we zoeken tip... een antwoord op de vraag of de politie het mag. En, ja, jij zegt dus eigenlijk ja, ja als, als ze een zinnige, zinnige aan... tip hebben gekregen, dan mag dat, ja. Ja, het aan ja. wat de tip is. Bij mij was het gijzeling en wapens. Ik ben sportschutter, dus uh, ik heb een kluis waar allemaal wapens in dus zitten. Er was niks mee. En dat hebben ze toen ook in bewaring meegenomen wel ik gezegd heb, waarom doen jullie dat? Dat mag helemaal niet. Nee. Jullie hebben, nee. Maar goed, het, het, ze, nemen, ze nemen zich altijd voor... Ja, er is, dat, dat is een aanklacht, maar er was helemaal niks. Dus. En dat hebben ze ook in de krant later vermeld. Niet direct zo mee, maar... Goed, ik zit nog steeds met die voordeur die, die niet open wil. Ik moet achterom. Ik zit nog <gülpij> steeds met de slaapkamerdeuren waar de sloten. De, de, echt hebben ze, ze vroegen aan mij, mogen we het huis doorzoeken? Ik zei, ja, wat mag? Maar ja, ze hebben de boel gewoon vernieuwd. Het is doorzocht. Ze nee, hadden ja. ook een hele, hele rotje achtergelaten. Een hele boel open, overop gehaald. Gelukkig was er iemand die dat opruimde. En ze hebben mij meegenomen een halve dag in, in de cel. Ik heb er nooit in de nou. cel gezeten. Ja. ja, daar hebben ze mij ook met handboeien en, en een blinddoek om. Ik zeg, ja, geen wonder, die vrouw Justitia bij jullie is ook blind. Die ook maar een Rob, blinddoek hoe om kwam de... dit nou? Want het is, het, het, is net als met, uh, het is toch net als met vuur had, dat je denkt van ja, er moet toch ergens waar rook is, moet toch ook ergens vuur zijn. Nou, die, die vrouw die ik in huis of een kamer huurde... die, wou, die uh, heeft niet betaald dan ik achter. Maar die zegt, als je mij op straat zegt, ga ik zeggen, ga ik jou aanklagen dat je me bedrijf met wapens en vijzel... Ja. Ik zei, ja, dat ga je doen. Ik zei, en ze gaan je ook nog geloven. Ook, want één op één getuige is geen getuige. Maar goed, ze hebben dat dus wel gedaan. Dus ik wist, ik wist helemaal van, niks. ik zat koffie te drinken. Ik, had nog, ik moest nog een bovenbroek aandoen. Nou, ze kwamen zo binnen. Ik zeg, zijn we in een film, jongens, met Ja, zo voelt ten... het dan, hè? Ja, ja ik zeg, of zitten jullie in het verkeerde huis? Maar ik wist niks. Nou, dat dus, blijft een raar dan, verhaal. Ja. Maar ja, maar dat is natuurlijk bij bijvoorbeeld precies hetzelfde. Rob, ik, uh, ik moet even door. Als jij contact wil hebben met mij. Dus ja. Kan dat? Ik weet niet hoe dat gaat. Nou, blijf maar even hangen, dan noteren we je even je gegevens. Maar Rob, ja. pas je een beetje op met die lekker band. Ja, ik sta nou in een dorpje. Ja. Maar ik zoek even een stukje waar ik recht kan staan, want dat is jammer. Ja. Mou. Ik heb nou, ja, ik dacht, ik was, van de week dacht ik blijkbaar of hij zachter is. Ja, oké. Okay. Ja, hey Rob? Ja, ik blijf even hangen. Ja, bedankt hè. Jo. Doeg, doeg. Cor uit goeie goeienacht. Ja, mijn Cor Graafman uit IJmuiden. Dag het gaat Cor Graafman. Ja, echt waar, heet je Graafman en bel je over Wurmen? Nou, omdat ik vroeger heel veel gevist heb met Wurmen en ja. ik weet precies hoe het werkt. Natuurlijk. De wurmen, het naam is dauwwurm. Die, zijn die, die grote regenwurmen, wij noemen dat dauwwurmen, ja. omdat ze dus boven het gras komen als het nat is. Ja. Als het dus dauw ligt of het regent. En die verdikking op hun lichaam, dat is een voortplantjes Ja. En uh, uh, wurmen zijn tweeslachtig, dus als ze paren, ja. dan leggen ze, uh, ze, uh, ze allemaal weer eitjes daarna. Dus die wurmen zijn ook allemaal hetzelfde. O oh, ja. En uh, ja, hoe nader het is dat dus ze verder komen, ze uit die grond. Mm -hmm. En op een gegeven moment paarden ze met elkaar en dan verkleedt dat met elkaar. En dan kun je ze makkelijk pakken. Want als ze dat nog niet doen, dan leggen ze een overzoek met elkaar. En dan probeer je ze te pakken en dan schieten ze gelijk weg. Maar dan moet je een lampje doen, meestal in het donker. In het licht komen ze nooit naar boven. En dat is het verhaal van die verdikking. Maar ik neem toch niet aan dat wurmen een verdikking krijgen... zodat jij ze makkelijker kan pakken? <laughs> nee, dat <het> gaat toch... <laughs> Als die dingen boven, de, boven het gras liggen. Het is ja. meestal in het gras of, of goede grond. Dan, uh, dan verkleven ze met elkaar. En dan uh, kunnen ze niet zo snel meer weg. Ze zitten aan elkaar vast. En dan kan je ze makkelijk pakken. Ik had er een nootje van gehoord. Niet, ja, maar dat is wel zo. Oké, okay, ja, als jij het zegt. Ik heb een met... Ja. <laughs> maar maar ik, ja. De, ik krijg van verschillende mensen ook gemaild dat het een zadel heet. Oh, nou, dat wist ik niet. Oh, nou, ik ben geen bioloog, maar ik weet wel hoe het werkt. Nee, ja, precies. En je kunt ze makkelijk pakken. Als het uh, zover zijn, <laughs> wil, ja. <Dan> kan je kunt <laughs> ze makkelijk pakken. Dankjewel, Cor. Dus, ja, tot je dienst. Jo, doeg. doeg. 0800-1121. René, goeienacht. Ja, dag Astrid. Hallo. Uh, nou ja, ik heb dus uh, hetzelfde antwoord uh, als wat je zo net gekregen hebt. Ja, dus uh, ik, ik kan er niet veel aan toevoegen... behalve dat de regenwormen die die uh, mof nog niet hebben... dat dat uh, jonge regenwormen zijn. Ja. En dat bij de paring die twee uh, regenwormen uh, tegenover elkaar uh, liggen. Hè, dus de, de kop wijst naar de staart van de ene en de andere kant uh, precies hetzelfde. En uh, bij de paring komen inderdaad die mof tegen elkaar... en wordt sperma uitgewisseld en... Uh, dan worden de eieren bevrucht en kunnen ze gerecht worden. Wauw. Dus weinig nieuws, maar, ah, ja, maar. Ik blijf het een mooi verhaal vinden. Ik wist het okay. niet. Toch? Goed zo. Nou, dat was het. Ja, dankjewel. Fijn dat je even ja. belde, René. Graag gedaan. Oké, okay, mm -hmm. dag. Dag 0800 1121. Uh, meneer Scholtens. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik spreek met Gert Scholtens uit Leidsterdam. Dag, Gert Scholtens uit Leidschendam. Ik, uh, ik had een aanvullende vraag, maar ik weet niet of het al beantwoord is. Over hm. die combiketel. Ja, dat weet ik ook die niet. Ver die verwarmingsketel. Daar was die man die zette hem op afstand uit en dan bespaarde hij zoveel mee. Ja. Ja, dat is levensgevaarlijk, want als je die ketel uitzet, ja. dan hoort dat water hoort boven de 60 graden te staan. En als je hem uitzet, loopt dat water, de temperatuur loopt terug. En als je dan gaat douchen, dan heb je een grote kans op de veteranenziekte. Want die ketelfabrikanten, die doen dat ja. niet voor niks. Boven de 60 graden. Oh, dat ja. is eigenlijk het antwoord. En uh, onzin om het te besparen, dat is levensgevaarlijk. Dus je moet uh, sowieso dan wel even aan denken... dat je eerst even de kraan weer laat lopen voordat je eronder gaat staan. Ja, je moet wachten tot die tot minimaal... Op over de 60 graden is en dan de kraan door laten lopen. Ja, Maar ja, ja? Dat, uh, dat, dat, dat doet niemand natuurlijk, want hij nee. zet hem uit en hij wil douchen. Wat een dus toestanden, er, uh, ja. Ja. ja. Oké. Okay. Het is er niet voor niks ingebouwd dat die uh, aan blijft staan. Oké, okay, dankjewel. Ja hoor. <laughs> Goeienacht nog. Dag. Uh, Baghera, oftewel Martin van de chat, die houdt zo gedurende het programma een beetje in de gaten wat er voorbij komt op de chat aan antwoorden. En dan ook nog eens een keer op Facebook en Twitter. En zo hebben we het allemaal toch onder controle. Uh, Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, hoe is het gegaan met het zoeken van antwoorden? Nou, het uh, ging goed. Mensen ah. waren enthousiast, dus ik heb te veel. Kijk, dat is mooi. Nou, brand maar los, zou ik zeggen. Nou, de vraag, waarom sturen wij geen militairen naar de Filipijnen? Ja. Uh, André van den Berg, die retweet een tweet van de Koninklijke Luchtmacht. Ah. Dat zal onderweg zijn met de hoop goederen. Zie. Ja, en dan vooral goederen, maar dus ook uh, personeel. Ja, onvoorwaardelijke inzet van al het personeel, altijd en overal. Ja. Nou ja, dat is van de Koninklijke Luchtmacht. Heel goed. Even kijken, de uh, masters, daar is wat minder duidelijkheid over. Van waar liggen die masters van de Nederlandse muziek? Ja, uh, Kat op het spek die weet te melden in ieder geval dat de opnames van voor 1970 uh, dat daar meestal geen originele meer van zijn mm -hmm. omdat die vaak werden gewist en opnieuw werden gebruikt. Ja, ja. ja dat geldt ja, als ja, met ja. de videobanden. Ja. En uh, JSMN die weet te melden dat het waarschijnlijk gewoon bij de platenmaatschappijen liggen die dus uh, het origineel hebben uitgebracht. Ja, dan uh, meldde bert -Jan Stolwijk nog... dat er veel masters met geluid liggen in een, ke in de, in een kelder van, het, uh, van beeld en geluid. Een uh, ja, soort van uh, omroepmuseum, mag je wel zeggen, hier in, uh, in Hilversum. Uh, en dan, maar dan gaat het voornamelijk om radio- en televisie-uitzendingen... en niet om uh, uh, ja, uh, muziek, cd's, zeg maar. En films... Die worden ook nog bewaard in het nieuwe pand... in uh, het Amsterdam I Film Instituut aan het I. En dat is dan waarschijnlijk het I Film Instituut. Weet ik niet, maar goed. Dat, uh, dat meldt Bert-Jan via de mail nog even. Ja? Mooie aanvulling. Ja. Even kijken, de neef van Sigurd Koksius, die in de legendary ja. Pink Dot speelde. Oh ja, ja. Dat is uh, Niels van Hoorn. Ja, uh, die ben ik ook heeft... tegengekomen. Ja. In 1990 heeft hij dus in die band gespeeld. In 2002 heeft hij nog twee albums uitgebracht met, uh, uh, bij een Amerikaans label. Oh. En daarna heeft hij nog bij de Strange Attractors gespeeld. Bij de Sense en de Bourbon Beat. Kijk. En hij is nog steeds actief. En die neef, die zocht hij dus. Dus daar kan hij ja. misschien met deze tips uh, uh, weer wat verder in komen. Niels van Hoorn. Ja. Even kijken, dan hebben we nog van uh, die vraag van die aanrijding. Ja, een onafhankelijke partij die zich over een aanrijding aanrij kan buigen. Ja. Mm -hmm. Nou, eigenlijk als meneer had meneer daar ten, op dat moment dat de aanrijding plaatsvond, de politie erbij moeten halen. Ja, dat is eigenlijk les één, hè, met altijd met een ongeluk. Ja. Alleen het probleem is bij blikschade komen die niet meer tegenwoordig. Nee, en dan denk je zelf ook, we lossen het onderhands wel op. Dat gebeurt ja. ook vaak met die eigen risico's. Maar, ja. maar dan mijn, mijn tip die ik langs zag komen... en ik dan niet meer weet van wie... <laughs> uh, maak in ieder geval foto's met je uh, telefoon. Ja, of met een fototoestel, dat mag ook. Even kijken, dan hebben we nog die foto met die auteursrechten. Ja. Die gefotoshopte foto. Ja. Nou, nachtwater, waker, had een heel verhaal. Het... Portretrecht is een aspect van het auteursrecht. Het wordt in Nederland geregeld in de auteurswet. Het verschil tussen portretrecht en auteursrecht kan worden uitgelegd aan het volgende voorbeeld. Als een fotograaf iemand op de foto zet, komt het portretrecht toe aan de afgebeelde persoon... Ah. en de auteursrechten komen in beginsel toe aan de maker of de rechthebbende. Mm -hmm. En aangezien waarschijnlijk deze foto in opdracht is gemaakt van of André Hazes of uh, Willy Alberti... Uh, hebben die het portretrecht en dat is overgegaan op de erven. Maar dan heb je het over het portretrecht, maar hij ja. heeft sowieso nog het auteursrecht. Ja, hij heeft dan weliswaar het auteursrecht, maar de erven hebben ook het portretrecht en mogen dus de foto ook gebruiken. Ah, oké. Okay. Alhoewel, ik betwijfel of die in opdracht gemaakt is. Ja, en dat is, maar dat weten we dus nu niet. Nee. Dat is het nee. lastige. Oké. Okay. En dan weet weer nog te melden uh, als aanvulling erop... dat hij een verhaal kent van een fotograaf... die eerst op de markt een negatief gekocht heeft van een foto... en daarna de rechter kon opeisen... omdat hij dus het negatief had. Als verwijs ja, ja. van, ik ben de eigenaar. Ja, ja, ja, ja. Hey, heb jij iets kunnen vinden over die uh, zwart-wit films? En nou, daar hebben uh, we uh, één ding wat ik een paar keer langs zou komen... onder andere ja. van spriek... Uh, dat het vroeger dus echt uh, handmatig werd ingekleurd, dus echt vreemdje voor Ja. Yeah. Uh, maar dat ze tegenwoordig uh, de films eerst digitaliseren en dan een hele scène in één keer kunnen inkleuren. Oh, wauw. Dan gooi je gewoon in Photoshop zo'n emmertje erin leeg en dan uh, is ja. klaar. En, en enig idee hoe lang ze daar dan mee bezig zijn? Ik ja, dat hebben niet langs zien komen. Want ik ik heb net zo een een handig documentaire... degene met het emmertjes. Ja. Ik heb ooit een keer zo'n documentaire gezien over Lauw en Hardy. En ik geloof dat eens zo'n aflevering. dat ze daar geloof een, een half jaar mee bezig waren. Goed. Nou, dan uh, mis ik alleen nog of de politie je huis mag binnenvallen. Uh, dat mag. In principe moeten ze daar een huiszoekingsbevel voor hebben maar alleen in het geval van een levensbedreigende situatie... dan is die huiszoekingsbevel niet nodig, uh, tenminste op voorhand. Dan moet de toetsing achteraf plaatsvinden. Ah, oké. Okay. Nou, duidelijk. Dank je wel weer, Martin. Graag gedaan. Nou, en dan kan ik iedereen nog adviseren om via de podcast... Dit, deze uitzending gewoon vier uur lang weer helemaal terug te luisteren. Gewoon nog een keer ervan te genieten. Dat kan via omroepmax.nl slash nachtzuster. En blijf me vooral leuke winterse kunstwerken sturen... via postbus 518-1200-AM in Hilversum. Dit was Nachtzuster. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Dag.